Familie, vrienden en collega's hebben prins Friso vanmiddag herdacht in de Oude Kerk in Delft. Onder de circa 900 gasten waren premier Rutte, u zanger Bono, oud-secretaris-generaal Kofi Annan van de VN en aartsbisschop Desmond Tutu. De NOS laat op dit moment in een extra programma op Nederland 1 en NOS.nl beelden zien van de besloten bijeenkomst. Frizo had een speciale band met Delft. In de kerk werd in 2004 zijn huwelijk met Mabel Wisse-Smit ingezegend. Ook heeft hij in Delft luchtvaart- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. Prins Frizo overleed 12 augustus aan de gevolgen van zijn ski-ongeluk in het Oostenrijkse leg en werd begraven in Lage Vuurse. D66-leider Pechtold heeft op het congres van zijn partij in Utrecht fel uitgehaald naar het CDA. Volgens hem is die partij, na de VVD en de PvdA, uit het politieke midden weggevlucht. Pechtold beschouwt D66 als de enige partij die vanuit het midden hervormingen op de agenda zet. Op het D66-congres zei Pechtold verder dat het begrotingsakkoord tussen de coalitie en drie oppositiepartijen leidt tot meer werk, minder belastingen en beter onderwijs. Maar D66 blijft het kabinet kritisch volgen en slechte voorstellen zoals de pensioenplannen afwijzen. Esther de Lange wordt lijsttrekker van het CDA bij de Europese verkiezingen. Bij een stemming onder de leden kreeg ze 62% van de stemmen. Daarmee versloeg ze de vorige lijsttrekker Wim van der Kamp. Die blijft wel beschikbaar als kandidaatlid voor het CDA. Het weer droog en bewolkt. Vanavond vanuit het westen regen en toenemende wind. Vannacht eerst droog, maar later opnieuw buien... met aan zee harde tot stormachtige wind. Dit was het...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 ...autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort... Zandvoort? Yeah! ...is Zin in ZFM. Met nu... ...entertainment for you.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 Het lijkt op...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 Time stands still, be for me.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 Papa, un oh, sacré papa, dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai Ritme van zon